Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl Dit is Radio 1. 9 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. In de Egyptische hoofdstad Cairo is het op het Tahrirplein nog steeds onrustig. De aanhangers van president Mubarak en anti-regeringsbetogers staan recht tegenover elkaar. Af en toe wordt er geschoten. In totaal zijn er een paar duizend mensen op het plein. Onder de anti-regeringsbetogers zijn ook vrouwen en kinderen. Volgens de Egyptische minister van Volksgezondheid zijn er sinds gisteren zeker vijf doden gevallen. En meer dan 800 mensen gewond geraakt. Het leger houdt zich afzijdig. Af en toe wordt er iemand opgepakt, maar het zijn volgens de tv-zender Al Arabiya geen grote aantallen. Ook is niet duidelijk of het aanhangers of tegenstanders van Mubarak zijn. De tv-zender Al Jazeera meldt dat vicepresident president Suleiman heeft gezegd dat er pas met de oppositie wordt gepraat als de betogingen stoppen. De duurste huizen van Nederland staan nog steeds in Blaricum. Huizenkopers betaalden daar vorig jaar gemiddeld bijna 8 ton voor een woning. Dat betekent een stijging van 12 procent. Dat meldt de website Woningmarktcijfers op basis van cijfers van het kadaster. De op 1 na duurste woongemeente is Bloemendaal. Al kost een huis daar gemiddeld ruim een ton minder dan in Blaricum. Op de derde plaats is Wassenaar verdrongen door Laren. De goedkoopste gemeente van Nederland is Pekela, in Groningen. Een woning kostte daar gemiddeld 132.000 euro. Shell heeft een uitstekend jaar achter de rug. In 2010 werd een winst geboekt van 13,5 miljard euro. Dat is bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Shell voert drie oorzaken aan voor de betere resultaten. Groei van de olie- en gasproductie met 5 kostenverlagingen en verbetering van de omstandigheden in de industrie. Shell wil komend jaar ook fors investeren. Het geld wordt onder meer gebruikt voor exploitatie van nieuwe olie- en gasvelden. Ook Unilever heeft in 2010 goed gepresteerd... met een netto winst van bijna 4,6 miljard euro. Een winststijging van 26 procent. De omzet van het voedingsmiddelenconcern nam toe met 11 procent, En dat kwam vooral door betere verkopen in opkomende markten in Azië. Unilever verwacht dat deze regio een motor van de groei blijft. De hogere verkopen zijn onder meer het gevolg van kostenbesparingen... en flink hogere investeringen in marketing en reclame. Dan het weer nog, in het zuidoosten nog wat regen. Vanmiddag is er flink wat zon, het wordt 5 tot 8 graden. Morgen onstuimig herfstweer met regen... en aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Het wordt een graad of 8. ANWB Verkeersinformatie, er staat nog 200 kilometer file. De meeste vertraging nog in de regio's Utrecht en Amsterdam... De bijzonderheden op de A7 hoorn richting Zaandam. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam nog langzaam rijden over 6 kilometer. Aansluitend op de A8 richting Amsterdam. Tussen Kromenie en knooppunt Koenplein 7. A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen de Afitkastrikum en knooppunt Rotterpolderplein 9 kilometer. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 8 kilometer. En op de A28 Hogeveen richting Zwolle, Tussen de wijk en Staphorst 7 kilometer. NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, vier minuten over negen. Gisteren was er sprake van een veldslag in Cairo, op het Agierplein. Vannacht ging het weer mis, er is zelfs geschoten. Doden en gevonden zijn het gevolg. Wij schakelen gauw met Egypte. Nou, Hans-Jaap Melissen hadden we eerder ook al in de uitzending. Hans-Jaap, toen vertelde je dat het ook voor jou daar zeker niet, zeker niet veilig is. Uh, hoe is het nu? Ik heb me wel kunnen verplaatsen van de plek waar ik maar eventjes tijdelijk uh, was vannacht naar uh, mijn eigen hotel. Maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Maar toen kon je zelfs die kleine afstand niet overbruggen. Uh, nu ben ik niet lastiggevallen. Ik kon zelfs in een taxi springen. Want er rijden wel auto's door, het, door de redelijk verlaten straten eigenlijk uh, rond dat Tagreerplein. En je ziet ook veegploegjes uh, bezig. Maar ook opvallend er staan weer agenten. Ja, verkeerspolitie uh, op de kruispunten. ...om dat plein heen. Hij is net buiten het beeld van de camera zie je allemaal... Eigenlijk maar een heel klein gedeelte in beeld brengen. En um, ja, dat, dat zijn, ziet eruit als, als, als niet als een oproerpolitie, maar gewoon uh, van negen tot vijf agenten. Die, die straks misschien wel weer gewoon verdwijnen als het weer heel rumoerig wordt. Ja, dan nou krijgen wij zeer verontrustend bericht binnen over een Nederlandse journalist. die um, uh, gelukkig uh, het overleefd heeft, maar hij schrijft op zijn eigen Twitter-account. dat hij nou bijna gelincht is uh, en dat hij ontzet is door soldaten. Um, hij heeft dat nou nood overleefd. Ja. Is het echt zo heftig voor journalisten, Jan? Ja, het is heel heftig. En die collega heb ik net ook aan de lijn gehad. Uh, uh, heel kort, want dan zat hij er nog net middenin, geloof ik. was net eruit getrokken weer door die militairen. Uh, ja, het is heel heftig. Hij probeert naar mij toe te komen. En, en dat is een afstand, nou ja, van, laten we zeggen dat het 500 meter is. Het gaat om Har uh, uh, Harald Dorenbos van de GPD. Het gaat om Harald Dorenbos, ja, precies. En, uh, want die is ook niet in dit hotel. Wij, wij zitten in hetzelfde hotel. Uh, klein hotelletje, want de meeste journalisten zitten eigenlijk nu opgesloten in, in twee luxe gebouwen die aan dat plein staan. Maar er zijn zat hotelletjes daar omheen ook nog. En, maar dat, dat is een beetje een onmogelijke afstand. Dus maar net aan welke kant uh, je van uh, de Mubarak-supporters zit. Maar die zijn. Ik heb net ook contact gehad met mijn uh, collega van de Arabische afdeling van uh, de Wereldomroep. Die loopt hier ook rond en die ziet er anders uit dan ik of Harold. Uh, namelijk, uh, hij ziet er niet uit als een Egyptenaar, maar uh, hij komt wel meer in de buurt. Maar. Uh, die loopt op dit moment op het Tahrirplein. Die is dus gewoon tussen de demonstranten uh, kunnen komen. zoals Toen ik hem net sprak was hij voor het Egyptisch museum. Uh, waar ook vannacht wat brandjes waren op de binnenplaats. Of een boomvlocht daar in brand. Uh, en die zegt van ja, ik zie bijna geen Mubarak aanhangers aan deze kant staan. Zeg maar uh, maar bij, je ziet zeg maar, beelden steeds beelden van, uh, noem het dat een fly-over, hè? een mm -hmm. snelweg. En, en daar, daar hangen nog figuren rond. En die gooien nog troep richting... Uh, de, de anti-Mubarak-mensen. Maar het lijkt er meer op, zeg maar, of, die, of de meeste Mubarak-aanhangers... zich ja, hebben teruggetrokken en misschien wel re, uh, hergroeperen. Dat is dus onduidelijk. Daar is iedereen bang voor... dat ze straks vanmiddag weer uh, terug zullen komen. Hm. Zeg, Hans-Jaap, uh, verkeersagenten op straat en ook weer auto's rond het Tahir-Plein... Uh, het, het lijkt een beetje in het straatje van Mubarak te passen... een beetje terug naar normaal, hè? back to normal, zoals hij dat graag zou zien. Ja, dat zou hij heel graag zien. En dat is ook een beetje het beeld dat hij hier uitdraagt. En wat glas geveegd. Want vannacht zijn er ook wel plunderingen geweest of gewoon vernielingen. Er zit heel veel tuig natuurlijk bij wat op straat is. Uh, uh, ja, dat zijn dan wel de Mubarak aanhangers. Ja. Uh, dat, dat is al geen mooi beeld voor. Maar Hij wil heel graag natuurlijk laten zien van, ja, het is, het is mij, je hebt mij als uh, president of de chaos en ik kan de chaos weer uh, stopzetten. En, en, en dat is, dat is precies wat, waar iedereen weer bang voor is, dat hij het niet alleen kan stopzetten, maar ook weer kan aanzetten. En dat, dat zijn de beschuldigingen van dat dit mensen waren, uh, ook die geschoten hebben, dat het eigenlijk gewoon, ja, veiligheidsdiensten van Mubarak waren in burgerkleding. Hmm. Dan zien we op dit moment beelden van een, ja, relatief rustig Taghirplein. Ehm... Um... Met af en toe, uh, we hebben het eerder ook al besproken, mensen die nonchalant een steen oppakken en hem, en hem even naar een tegenstander gooien. Dat, dat, dat is toch ook een, een, vreemd, een vreemde blik, hè? een vreemd beeld eigenlijk. Ja, het is bijna dwangmatig stenen gooien. Ja. Uh, ja, maar die mensen die op dat plein zitten, ja, die, die, uh, die voelen zich natuurlijk gewoon heel erg ingesloten. Uh, ja, wat moet je doen? Je blijft daar. Ze worden steeds... Uh, ja, iedereen is hartstikke moe. Er is natuurlijk vannacht helemaal niks geslapen Op dagen gaat het daar zwaar aan toe. Uh, ja, het is lastig voor hen om te besluiten wat ze verder moeten doen. Ja. Ze hopen natuurlijk op versterking. Maar ja, ik zie geen grote groepen... Uh, anti-mubarak mensen uh, hier arriveren. Het, is, het zijn wat gewone burgers van uh, Carino die nu zich in dat centrum begeven om te kijken van hey, oh, daar ook al schade of nou ik ga toch kijken of het krantenwinkeltje open is. En dat, dat, ik zie een man ook weer nu lopen die doet toch een beetje of het een normale werkdag is. Tja. Terwijl alles eigenlijk verder wel dicht is. En jij zei altijd net, je hebt Harold gesproken. Het gaat op dit moment wel weer redelijk met hem. Ja, ik weet verder niet. of de, ja, hij, is, hij is volgens mij vooral ontsnapt aan ellende. En dat is ook hetzelfde wat mij gisteren tot twee keer toe gebeurde. Uh, je wordt bedreigd door, uh, ja, in dit geval vooral Mubarak aanhangers, uh, die, die of je spullen afpakken. Ook hier, ik sprak net een Italiaanse journalist, daar is de laptop van kapot gegooid. Uh, ze slaan je op je, op je gezicht. Uh, ik heb kunnen ontsnappen op een gegeven moment uh, toen er een paar... Mubarak aanhangers een jonge man meenamen met een mes op de keel en, en toen ze mij erbij zagen werd ik weggestuurd want ik mocht vooral niet zien wat ze met de jongen gingen doen en wat ze gedaan hebben weet ik ook niet. Maar ja westerse pers is buitengewoon impopulair ja. bij de Mubarak aanhangers. Oké. Okay. Doe voorzichtig Hans-Jaap Melissen. Dank je wel en ik begrijp dat onze redactie inmiddels buitenlandredactie gesproken heeft met uh, Harald Doornbos en dat het um redelijk goed met hem gaat. Uh, we houden contact met uh, Harold. Dank je wel, Hans-Jaap. Ja, tien over negen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Minister Verhagen van, van Economische Zaken praat vandaag in Groningen... over de mogelijke opslag van CO2 in lege gasvelden. Het kabinet heeft eerder drie locaties aangewezen... waar eventueel een proef met ondergrondse CO2-opslag kan plaatsvinden. Noorden, Noorden van Nederland, kwam in beeld... nadat eerder Barendrecht de ondergrondse opslag afwees. Onze correspondent in Noord-Nederland, Rink Kamer. Uh, Rink, goedemorgen. Geen draagvlak was er in Barendrecht. Hoe zit dat in het noorden? Nou, dat is hier de afgelopen maanden ook wel veranderd. Een paar maanden geleden was er nog weinig discussie. En dat is dus veranderd. En dat kwam eigenlijk na het afbazen uh, door uh, verhagen van een proefproject in Barendrecht. Waarbij hij zei dat het draagvlak de reden was waarom het niet doorging. En in één moeite door zei hij, nu gaan we naar het noorden kijken. En dat uh, is hier niet zo goed uh, terechtgekomen, want ook hier wonen bewoners met, uh, met een mening. Uh, Verhagen heeft zijn, uh, zijn opstelling iets bijgesteld... maar het kwaadste was al geschiet. En bovendien zijn ook allerlei... Um, um, informatieavonden hier afgeblazen. Die zouden er komen. Maar vanwege de grote onduidelijkheid is dat niet doorgegaan. Dus veel onduidelijk, onduidelijkheid. Uh, er wordt ook gediscussieerd hier over de veiligheid. Er was hier in het nieuws um, een veld in Canada waar uh, CO2 in de grond werd uh, opgeslagen. Wordt opgeslagen. Dat zou lekken. Uh, deskundigen zeggen. Ja, het uh, is niet te vergelijken met de situatie in het noorden. Maar de tegenstanders gebruiken dat natuurlijk. En uh, er zijn ook sentimenten. Ik zag het vanochtend uh, hier nog in, uh, in de krant staan. Mensen zeggen ze halen hier gas en, en ook olie in Schodenbeek uit de grond. En in de lege velden stoppen ze afval terug. En uh, dat willen we niet. Dus zie ik hier uh, nu de afgelopen dagen ook weer uh, in Drenthe ook uh, spandoeken verschijnen. Waarop staat uh, Drenthe tegen de opslag van ondergrondse CO2. Zijn er dan helemaal geen voorstanders, Rik? Um, nou, dat, dat is niet het geval. hoor. Uh, er, zijn, er zijn wel degelijk uh, voorstanders uh, in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Uh, dat, mensen zien daar zeker mogelijkheden, want je ontwikkelt een hele nieuwe techniek. Die kan je bijvoorbeeld ook uh, uh, verkopen aan het buitenland. In China worden heel veel uh, uh, energiecentrales gebouwd. Bovendien liggen er honderden miljoenen euro's subsidie klaar uit, uh, uit uh, Europa... De provinciale overheden die zijn ook uh, voor, onder voorwaarden. Verhagen zegt ook terecht, het Noorden heeft zich een paar jaar geleden zelf gemeld. Als zijnde een gebied waar dit allemaal prima kan. Uh, maar de gemeenten waar dat allemaal moet gebeuren. Hè, de velden liggen in Boerakker en Sebalduur in Groningen en Edelveld. Hier bij mij om de hoek in, uh, in Drenthe. Um, gemeenten zijn tegen. Dus het draagvlak hier onder de bevolking is ook uh, ver te zoeken. Ja. En ring verwachten ze dat ze nog wel hun bezwaren duidelijk kunnen maken... of verwachten ze dat de minister alleen maar komt om het mee te delen dat het komt? Nee, nee, nee, nee. We verwachten, men verwacht hier niet dat hij wat komt meedelen, hij komt luisteren, zegt hij. Dus uh, de mensen in het noorden zijn juist blij dat hij vandaag komt... dat ze hun uh, bezwaren kunnen uh, uiten of kunnen vertellen waarom ze juist vinden dat het wel uh, door moet gaan. Um, maar hij zei hier het afgelopen weekend in de, de regionale krant... al niet, niet altijd uh, al een voorstander geweest te zijn. Um, hij heeft er ook zijn twijfels bij, liet hij Boors schrijven. Ja. En dat zou zomaar dus kunnen betekenen dat hij, uh, als blijkt dat hij inderdaad geen draagvlak is... als hij tot diezelfde conclusie komt, dat hij dan misschien wel de blik naar de Noordzee gaat uh, wenden. En ja. dat hij zegt, van: nou, oké, okay, we doen het niet op land, maar we doen het uh, onder uh, het water... want daar zijn ook hele grote uh, gasvelden... En daarvoor is het draagvlak vast een stuk groter. De minister komt dus in het noorden van Nederland luisteren... en Ringkamer luistert mee. En minister Rozentaal van Buitenlandse Zaken... die is uh, ook aan het werk vandaag, hard aan het werk. Hij moet de Tweede Kamer namelijk vandaag uitleggen... wat hij heeft gedaan om het leven te redden... van de Iraans-Nederlandse vrouw Sarah Bahrami. Ze werd opgehangen in Iran, onder andere op verdenking van drugsbezit. De Tweede Kamer betwijfelt of Rozentaal zich wel voldoende... voor haar heeft ingezet. Dinsdag moest de minister zich al verantwoorden. Vandaag volgt dus een spoeddebat. Politiek redacteur Hans Andringa sprak erover met D66-leider Alexander Pechtold. Ik wil van de minister precies weten wat hij nou in de afgelopen weken... met name zelf heeft gedaan, naast al het stiple, stille diplomatie... om dit uh, misschien op een andere manier te beïnvloeden. De minister grijpt iedere kans aan om te zeggen van... we hebben alles gedaan wat in onze macht ligt, geen kans om een nut gelaten... De minister formuleert elke keer, we hebben alles gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat onze ambassade in Teheran hard gewerkt heeft. Ik ben ervan overtuigd dat ook hier in Den Haag eh, alles geprobeerd is. Maar op een gegeven moment kan je het probleem ook deescaleren door als minister zelf... Te telefoneren, of in het uiterste geval de minister-president te laten telefoneren. Zeker omdat vanaf 1 januari duidelijk werd... dat het regime in Teheran eigenlijk om de 8 uur iemand aan het ophangen is. Voor zover u weet, heeft minister Roosentaal dan wel premier Rutte... zich persoonlijk bemoeid met de zaak en die bewuste telefoontjes gepleegd? Ik, wat ik nu kan vaststellen is dat er in... In, in december een hele waardevolle kans voorbij is laten gaan. Toen zou uh, de minister van, van Buitenlandse Zaken van Iran in Nederland zijn... vanwege een vergadering over uh, het hele vraagstuk rond kernenergie... en, en het eventuele maken van, van wapens daarvan. Uh, Nederland heeft toen op een beetje onhandige manier geen duidelijkheid gegeven... of Nederland bereid was de kerosine die nodig was... voor de terugvlicht van het regeringsvliegtuig ook ter beschikking te stellen. Vervolgens is die minister dus niet gekomen. Is er ook niet op dat niveau gesproken... En ik stel ook nu vast dat de minister nergens aangeeft... dat hij zelf met zijn ambtsgenoot heeft gebeld... of bijvoorbeeld ook heeft aangeboden... dat de premier met uh, het, het regime in Teheran zou kunnen bellen. Ja, en dan zegt de minister, stille diplomatie, meneer Pechtot, Daar ga ik helemaal niet over praten. Stille diplomatie, daar ben ik een groot voorstander van. Maar niet zo stil, dat zelfs achteraf niet valt terug te reconstrueren, wat is er dan daadwerkelijk gebeurd? Als de minister zelf zich ermee bemoeid heeft, als hij erachteraan heeft gezeten dat de advocaat ter beschikking zou stellen, als hij erachteraan heeft gezeten dat die minister uit Iran ook hier kon komen, dan heb ik ook verder geen vragen meer. Maar tot nu toe is er vooral verontwaardiging en verdediging van de eigen positie en geen transparantie. Vindt u dat Roosentaal niet alles uit de kast heeft getrokken om mevrouw Bagrami te redden? Ik kan pas oordelen over het beleid van minister Rosenthal... op het moment dat hij duidelijk maakt... waarom hij in december niet gezorgd heeft... dat hij één op één met die minister kon praten... die hier in Den Haag zou zijn. En waarom hij zo laat is geweest... want dat kan ik wel vaststellen... met het uh, uh, ter beschikking stellen van advocaten. En of hij, want dat weet ik ook nog steeds niet... zelf contact heeft gehad... Uh, of misschien ook heeft aangeboden... dat de premier dat zou kunnen hebben. Maar uw vele vragen... Duidelijk erop dat u er niet gerust op bent dat dat inderdaad is gebeurd? Als blijkt dat de minister in december achter formaliteiten en, en een rare uitleg van de Amerikaanse sancties uh, een, een kans heeft misgelopen om, om uh, de minister van Iran hier te spreken, dan, uh, dan, vind ik dat een, dan vind ik dat een probleem waar hij maar ook, ook zijn visie op moet geven. Als hij te laat is geweest met het beschikking stellen van, van advocaten, vind ik ook dat hij daar een verhaal bij moet hebben. En ja, hoofdvraag blijft. Wat zijn eigen rol is geweest na nou, de, ik neem aan, ongelooflijk veel inzet die er van ambassadepersoneel en diplomaten is geweest. 130 km per uur. Het is een speerpunt van dit VVD-CDA-kabinet. Voorlopig op de afsluitdijk. Kan het binnenkort en ook nog op een paar andere stukjes snelweg? weg. hoort zo Marco robin Visser daarover. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Er staan nog 46 files over oh, uit de ochtendspits. Dat is veel. Het, ja, het gaat maar langzaam. 183 kilometer bij elkaar. Lang is nog de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Rolof Arendsveen en door 9 kilometer. A8, Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein, 7. Op de A9, ook maar Amstelveen, tussen de knooppunt de Bevenwijk en de Rotterdamplein nog zo'n 9 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Zwijndrecht en knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, er kan dus niet doorgereden worden. Dat geldt misschien wel voor de afsluitdijk. Mark Robin Visser is daar en is weer onderweg. Mark Robin? Ja, ik ga het nog een keer proberen, Lara, of we de 130 nog, uh, nog kunnen halen op de afsluitdijk. Het mag officieel nog niet, maar goed, wie weet. Zeg, chauffeur Paul, is er klaar voor? Zullen we het nog een keer proberen, Paul? Jazeker. Ja, daar gaan we weer. We gaan de afsluitdijk nog een keertje op. Ik ben hier de hele ochtend al heen en weer aan het rijden. Vanmorgen, <lacht> Ja, dat is best leuk om te doen, hoor. Vanmorgen sprak ik uh, met uh, Leon de Jong van, uh, van de PVV. Die zei, nou, ik ben heel blij dat het uh, eindelijk nu op een paar stukjes in Nederland mag, straks, vanaf 1 maart, en de PVV de PVV hoopt nog steeds dat het straks in heel Nederland 130 mag worden hè, op de snelwegen. Dat was tenslotte in het regeerakkoord afgesproken, maar daar ziet het toch niet naar uit. Later deze ochtend ben ik uh, hier in het koffiehuis bij het monument op de Afsluitdijk geweest. En daar hoorde ik van de beheerder, die hier al 31 jaar werkt, van ja dat asfalt hier op de Afsluitdijk is helemaal kapot gereden afgelopen winter. Het is helemaal niet goed om hier nu 130 in te gaan voeren. Dat moet eerst opnieuw geasfalteerd worden. Ik heb er geen verstand van, maar ik heb overal in Nederland... kapotte snelwegen wel gezien. Dus ik kan me daar eigenlijk wel iets bij voorstellen. En dan nog eens wat anders. Al die mensen horen nu op de radio dat je hier binnenkort 130 mag gaan rijden. En misschien nemen ze, net als ik wel, nu alvast stiekem een beetje de proef op de som. En dat mag natuurlijk eigenlijk niet. Maar ik zal eens even vragen aan iemand die erover gaat wat er met die mensen gebeurt. Het landelijk parket. Willebroord Vrijsen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan, uh, 130 op de afsluitdijk? Ja, met de wijze waarop nu uh, aan de proeven gewerkt wordt... Uh, ja, daar kan het Open Openbaar Ministerie goed mee uit de voeten. Ja, maar goed, uh, nu horen de mensen op de radio dat het binnenkort mag... en die gaan misschien nu ook al wat harder rijden. Wij doen het stiekem nu ook eventjes om te kijken of het al kan. Dat mag dus eigenlijk niet, hè, nog? Nee, dat is, dat is duidelijk. Ik heb met u begrepen dat 1 maart de invoeringsdatum is... en vanaf, pas vanaf 1 maart is de datum waarop dat ook toegestaan is... die 130 km per uur. Ja, is het nou zo dat de snelwegen ook nog moeten worden aangepast... voor die verhoging van de snelheid, langere invoegstroken of zo? Nou, wij spreken met Rijkswaterstaat regelmatig over de wijze... waarop de handhaving kan plaatsvinden en dat op een goede manier gebeurt... De trajecten die nu zijn uitgezocht, daar weet ik van dat Rijkswaterstaat daar goed naar heeft gekeken of 130 kilometer daar ook echt kan. En er is niet alleen naar de trajecten gekeken of die geschikt zijn, maar er is ook gekeken naar de tijdstippen waarop 130 kilometer veilig gereden kan worden. Nou, ik heb vanmorgen natuurlijk ook heel goed gekeken naar die afsluitdijk... en we moeten eventjes voor de mensen die hier niet zo vaak komen... even omschrijven hoe het gaat. Je begint een stukje 70, dan mag je een stukje 120. Vervolgens moet je halverwege de dijk weer terug naar 100. Dan weer een stukje 120 en aan het eind weer 70. Dus het komt er eigenlijk op neer dat straks... maar twee hele kleine stukjes 130 mag, hè? Ja, kijk, Rijkswaterstaat is de instantie die bepaalt... waar die 130 kilometer uh, een goed idee is. Maar u snijdt een uh, belangrijk punt aan... De voorlichting voor de weggebruiker is natuurlijk wel heel belangrijk. En ik weet dat, weg, uh, dat Rijkswaterstaat uh, veel werk maakt van uh, goede bebording. En daarnaast ook in de vorm van panelen de mensen goed informeert over uh, de, nieuwe, uh, de nieuwe 130 kilometer. En uh, ja, daar hechten wij veel aan als openbaar ministerie. Ja. Nou, meneer Vrijzen, wij rijden nu over die afsluitdijk. We moeten wel op een een paar op een plaats, flinke gaten heen rijden. Ik zou de automobilisten toch willen aanraden om het een beetje op te letten, ja. Ook na 1 maart vooral. Meneer Vrijzen van het landelijk pakket. Ik dank u zeer. Absoluut, dag En de groeten vanaf de afsluitdijk. Ja, en voorzichtig want je bent in overtreding. Ja, we doen allemaal. Goed zo. En pas eh, 1 maart, het kwam natuurlijk regelmatig in het gesprek, dan is het zover. Dan mag het pas. 130 kilometer per uur op de afsluitdijk. En eh, dat is de dag voor de Provinciale Statenverkiezingen trouwens. politiek redacteur Joost Vullings zegt, Joost, is dat nou toeval, die datum? 1 maart, 2 maart de verkiezingen? Lijkt me niet hoor, want kijk, die 130 kilometer per uur is zeer geliefd bij de VVD-achterban. En de partij gaat er ook een, echt een enorm punt van maken in de campagne. Ik heb gisteren de, de, de postertjes kunnen inzien die, waarmee de VVD de campagne ingaat. En uit mijn hoofd zeg ik dat één van de teksten is... Nederland met 130 kilometer per uur vooruit. Ja, en laat de verkeersminister Schultz nou net van de VVD zijn. En ja, dus is het heel belangrijk om al je daadkracht te tonen. En heel snel eh, de automobilist iets te, iets te kunnen bieden. Dus is het zeker niet toevallig dat nou net op 1 maart... het eerste stuk asfalt waar 130 kilometer per uur op gereden... Worden, zeg, wordt, ...wordt vrijgegeven voor de automobilist. Maar Joost, zou dat nou zo'n stemmetrekker zijn? Want uh, ja, we hoorden vanochtend ook wat reacties bij Mark Robin. Ze vinden het wel aardig 130, maar niet dat men dat enthousiast is. Nee, kijk, dat, dat, die indruk heb ik ook wel. De minister zit er een beetje mee in de maag... wil natuurlijk wel snel dat gebaar maken... Maar ja, toen ze is gaan onderzoeken wat er nou eigenlijk mogelijk is... op de Nederlandse wegen eh, om 130 kilometer per uur te rijden... dat is bijzonder weinig. Dus eh, ja, dit, dit is nog maar een experiment met vier wegen. Ze zegt uiteindelijk een derde van, de, van alle autosnelwegen in Nederland. Maar goed, daar twijfelen zeer veel mensen aan. En daarom heeft ze ook gezocht van... Nou, ik moet nog iets meer geven aan de automobilist. Dus gaat ze ook nog eens onderzoeken of bepaalde 80 kilometer stroken... een paar uur per dag naar 100 kilometer per uur eh, kunnen. En waar je 100 mag, dat je dan af en toe weer naar 120 mag. En zo probeert ze dan toch... Ja, maar, maar iets te bieden aan de automobilist. Maar ja, goed, in ieder geval zag je uh, verkeerswoordvoerder van de VVD... Charlie Abdrood, en dat is toevallig ook de campagneleider van de VVD... Hey. gisteren zeggen dat dit natuurlijk het begin van de hemel was van de automobilist. En uh, dit, dit mochten we toch niet zeggen, laat Dunkert het over praten. Maar goed, de oppositie vindt het allemaal helemaal niks. En ja. windowdressing en dat soort woorden vallen er dan. Overdrijven is ook een kunst, hè. Ja, zeker, dat in, in Den Haag moet je altijd een beetje kunnen acteren natuurlijk. Ja. En goed plannen, eh, zodat de proef op een goed moment begint. Joost Vullings in Den Haag. Het is uh, zeven minuten voor half tien uur. Luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan eventjes uh, praten met Harald Doornbos. Want wij melden u eerder dat hij via Twitter liet weten... dat um, iets naars is overkomen in Cairo. Harold um, Harald Doornbos, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even, hoe gaat het met je? Nou ja, we, we redelijk eigenlijk, wel een beetje schrikken natuurlijk, want uh, ja, we werden in een, in een taxi zittend, ik samen met mijn uh, vrouw die een Arabische journalist is voor een Arabisch TV-station, werden we plotseling omsingeld door uh, aanhangers van President Mubarak, uh, die sleurt ons eigenlijk uit de taxi en uh, zet ons, nou ja, ongeveer letterlijk uh, machetjes op de keel. En het zag er heel slecht uit en op een gegeven moment uh, kort in de bocht uh, zijn we door een soldaat van het leger gered die naar de auto rende en door ons in bescherming probeerde te nemen. En uh, nou ja, uiteindelijk door het leger uh, van die plek ontzet. Maar als ik jouw tweet, jouw twitterbericht lees heb je even gedacht dat jouw laatste uur geslagen was, had. Ja, ja het was echt, uh, ik bedoel ik zit al vrij lang in deze business van uh, crisisverslaggeving en dergelijke. Uh, al heel veel van die uh, oorlogen en crisis gedaan. Maar dit, dit is me nog nooit overkomen. Het is werkelijk zo uh, bedreigend als, als je uh, eerst, eerst je paspoort wordt. Uh, je, je komt bij een checkpost aan. En dan zeggen ze: Oh, ze zien een wit in de auto zitten. Dus dat was al verkeerd. Uh, dan je paspoort. Dan gaat het steeds verder. Dan komen er meer mensen bij. Op een gegeven moment wordt de vooruit van de taxi uh, kapot geslagen door een paar mensen die er omheen lopen. Dan zie je plotseling dat ze messen trekken, dolken trekken, stalen. stalen staven hebben uh, en gasten met machetes die al zelf bloedde hoofden hebben en zat, ik, zag, ik zag dus ook helaas dat er al bloed op die machetes zat dus die is gewoon uh, ja waarschijnlijk gewoon al eerder gebruikt vannacht hm. uh, en die stonden letterlijk op een halve meter van ons vrijheid om die auto heen. Een paar Egyptenaren namen ons eigenlijk in bescherming, die vonden het ook een beetje te overdreven en vervolgens gingen de, ging de deuren dicht van de auto en werd er eigenlijk door drie Redelijk normale Egyptenaren en die uh, fanaten, laat ik het zo maar noemen, echt bloeddorstige figuren, uh, er een beetje onderhandeld over ons leven. En uh, ja, als je alleen zit, is het dan natuurlijk heel vervelend. Maar als je op de achterbank van een uh, taxi zit uh, met, je, met je vrouw, ja, dan voel je, je natuurlijk wel echt uh, alsof je uh, laatst een uurtje geslaagd is. Dus op een gegeven moment, toen die soldaat de auto openmaakte en eigenlijk half op ons dook om ons te beschermen, uh, nou ja, toen, toen voelde ik weer een beetje hoop terugkomen. En ja, ze maakte ook gewoon naar, Ron, naar mij dan met name van die, uh, van die, van die uh, bewegingen met hun eigen machetes, Gingen ze dan langs hun eigen kelen. Zo van, dit gaan, we, dit gaan we zo meteen doen naar jou. Dus dat is een beetje hopeloos eigenlijk. Maar gelukkig dus die soldaat heeft ons gered. En, uh, en nog een andere man ook gered. En later nog zijn telefoonnummer gevraagd. Het leger heeft ons toen ontzet. En we zitten nu in een... Uh, ja in een, in, een, in een kantoortje van een televisie-productie-maatschappij. Productiemaatschappij. En uh, het is nog altijd heel grimmig op de, uh, ja. op, Harald? Op, op, op de straat. Ja, Harald, heb je achteraf gezien uh, te veel risico genomen om, om in die taxi te stappen samen met je vrouw? Ja, nee, want we wilden juist hier wegkomen, omdat het juist hier... We zitten eigenlijk aan de... Uh, door de speling van het lot zijn we eigenlijk aan, in het de verkeerde deel van de stad beland gisteren. Dus we zitten in het deel waar, waar de Mubarak-aanhangers uh, plotseling... Uh, massaal naartoe stromen. Dat wisten we helemaal niet. En plotseling zaten die overal om ons heen. Dus we kunnen eigenlijk. Dus Afgelopen nacht kon ik al niet terugkomen naar mijn, naar mijn eigenlijke hotelletje. Aan de andere, uh, een paar, uh, anderhalf kilometer verderop. Omdat al die mensen, uh, gewapende mannen hier met machetes en, en staven over straat lopen. Dus vandaag, het was uh, s ochtends. Dus dan is het, het is licht. Het is rustig op straat. Dus we dachten, nou ja. Laten we maar niet gaan lopen, want dan vallen we zo op. Dus laten we gewoon een taxi nemen, in die taxi gaan zitten... en hopelijk kunnen we met een soort van onttrekkende beweging uit dit gebied komen. Ja. Maar het was werkelijk na, na 150, 250, 300 meter gewoon al helemaal mis. Dus ja. we proberen juist... Uh, het was ook niet om een verhaal te maken, over het was gewoon om weg te komen uit, de, uit, de, uit, dit de, uit dit deel. En hoe de komt het, um, Harald, heb je daar een verklaring voor dat de mensen zo... Woedend reageren op um, nou ja, een westerse journalist die jij bent. Ja, nou, ik zag vannacht al dat uh, werden de journalisten afgetuigd. Eentje had een gebroken been. Ik zat gisteravond te praten met, met een, een Egyptische journalist die ook uh, uh, bijna vermoord was. Uh, uh, ik was natuurlijk zittend in die auto wel erg uh, aan zijn verhaal van gisteren denken. Maar, maar ja, waarom die woede zo gigantisch groot is, ze hebben. Het idee dat, dat het Westen, met, me, middels, middels Mohammed al baradai die oppositieleider, probeert om, om van Mubarak af te komen. En ze zeggen, al baradai is een Westerse spion, die woont in Wenen, uh, heeft goede relaties met Amerikanen. Dus uh, ze zien het als een soort van patriotische actie om Mubarak, een echte Egyptenaar, zeggen ze, aan de macht te houden. En, nou ja, dat vertaalt zich op de straat, als je dan nou mensen hebt natuurlijk, die van hele arme komaf zijn, uh, die al de hele nacht gereld hebben, gevochten hebben, kop al hebben, uh, elkaar natuurlijk ontzettend opfokken. Ja, dan heb je wel een ingrediënten die nou niet uh, echt uh, goed zijn om met een taxi uh, doorheen te rijden natuurlijk. Maar ja, we hadden eigenlijk geen andere keuze, nee. als we lopend waren gegaan, was het na, na 20 meter al gebeurd. Oké, okay. blijf jij wel in uh, Egypte, in Cairo Harald? Nou, eerlijk gezegd, dat zeg ik niet vaak. Maar als, als ik nu op de luchthaven zou zijn van uh, Cairo. en er uh, ging een vlucht naar uh, Dubai of uh, Amsterdam of iets dergelijks. had ik die wel genomen, ja. ja kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat is inderdaad niet het geval. Nee. Nou, uh, kom even rustig bij Harald. En dank dat je ons zo snel al na het voorval. Uh, even te woord wilde staan in de uitzending live. Ah, Oké. Okay. Okay. Harald Doornbos was dat. Hij is journalist voor de GPD-bladen. Um, zijn verhaal vindt u uiteraard later ook op onze website. Half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal... van de gebeurtenissen in Cairo en de rest van Egypte. Hoort u natuurlijk de hele dag het nieuws op Radio 1. Half vijf bijvoorbeeld bij onze collega's Tim Overdiek en Lucilla Carrasso. En morgenochtend weer van Rick van der Westerlaak. Ja, dan zijn wij er niet. Nee. Nu bij de Cairo, bij Goedemorgen Nederland, carl de Zwart. Goedemorgen, goedemorgen Marcel. Ja, ook wij besteden aandacht aan de chaotische situatie in Egypte. We spreken met onze verslaggever, die op het Tahrirplein in Cairo zit. En verder spreken we met de voorzitter van de Vereniging van Banken... over de vraag waarom het toch zo lang duurt... voordat die banken zich aan hun eigen gedragscode houden. De VVD wil niet het kind, maar de ouderen uit het huis plaatsen... bij kindermishandeling. En mannen kunnen niet richten, hoor je vaak. Maar Italiaanse <lacht> jagers in ieder geval niet... want dit jachtseizoen hebben ze al 35 mensen doodgeschoten. Waarom? Ja, zo meteen. we zal leren? Ja, in Cairo. goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Op het agereerplein hangt de gespannen sfeer in Cairo na een onrustige nacht staan aanhangers en tegenstanders van president Mubarak recht tegenover elkaar, maar er wordt niet gevochten. Af en toe wordt er in de lucht geschoten. Het lijkt erop dat de anti-regeringsbetogers het grootste deel van het plein weer in handen hebben, onder hen zijn ook vrouwen en kinderen. Het leger houdt zich afzijdig, af en toe wordt er iemand opgepakt, maar het zijn volgens de tv-zender Al Arabiya geen grote aantallen. Er zijn nieuwe cijfers over de woningmarkt. De huizen in Blaricum zijn nog altijd het duurst. Gemiddeld kost een huis daar 8 ton. 12 procent meer dan een jaar eerder, meldt website Woningmarkt Cijfers. In Pekela zijn de huizen het goedkoopst, 132.000 euro. Shell heeft een uitstekend jaar achter de rug. 2010 werd een winst geboekt van 13,5 miljard euro. Bijna twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Ook Unilever heeft goed gepresteerd. Netto winst bijna 4,6 miljard. Een winststijging van 26 procent. En de omzet van het levensmiddelenconcern nam toe met 11 procent. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. De spits is nog niet ten einde. 110 kilometer file staat er nog. Ik noem de bijzonderheden. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen knooppunt Kerensheide en Eurmond 2 kilometer. De rechterreishok is daar dicht, daar zijn auto stilgevallen. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag langzaam rijden tussen Rudolf Arensveen en Dorp over 9 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen Kromenie en knooppunt Koenplein 7. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen de knopen de Beverwijk en Rotterpolderplein 6 kilometer. Een kapotte vrachtwagen op de A16 van Breda naar Rotterdam zorgt voor 4 kilometer tussen Zwijndrecht en Knopen Driddenkerk. Bij Knopen Driddenkerk is de rechte dicht. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Banken kunnen maar moeizaam afkikken van hun bonusverslaving. Niet het kind, maar de ouder moet het huis uit bij kindermishandeling, zegt de VVD. Italiage, Italiaanse jagers kunnen niet richten en het ochtentumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is Karo Goedemorgen Nederland. Thijs Boedens is vanochtend in Kerkrade. En we gaan het hebben over de mijnen en de geschiedenis daarvan. Ze gaan het hier rigoureus aanpakken. Alles wordt gebundeld, gearchiveerd en bewaard. En dat alles voor de toekomst. En als er nieuws is vanuit Egypte, hoort u dat natuurlijk ook op Radio 1. Reacties en vragen kunt u kwijt via de mail goedemorgennederland.nl. De Nederlandse banken willen meer tijd om de codebanken goed door te voeren. Dat bleek gisteren in de Tweede Kamer, waar de topmannen van het bankwezen tekst en uitleg, uitleg kwamen geven. Eerder dreigde minister De Jager al met het vastleggen van de gedragscode in de wet om snelheid af te dwingen. Boedestaal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, goedemorgen. Ja, die gedragscode hebben de banken zelf opgesteld om risico's en buitensporige bonussen aan te pakken. Hij is nu een jaar van kracht. Waarom willen de banken nu opeens meer tijd om die code goed door te voeren? Nee, helemaal geen meer tijd. Dat is een groot misverstand. Er is vorig jaar in de Kamer afgesproken dat over 2010 voor het eerst gerapporteerd wordt. En dat is in september. Alleen omdat de Kamer uh, graag inzicht wilde hebben hoe dat dan loopt... hebben wij voorgesteld om met een tussenrapportage te komen. En er is dus nu een tussenrapportage geweest die de ja. loop van het proces laat zien. En die dus laat zien dat banken druk bezig zijn met de implementatie. En in september verschijnt het definitieve verslag. En dan zal blijken dat, uh, dat de banken uh, deze code serieus hebben opgepakt. Ja, en dan is het ook meer dan 26 procent? Uh, ja, ja, die 26%, dat is ook zo'n raar misverstand. Er zijn 43 banken onderworpen aan, dat, uh, uh, aan, aan die monitoringcommissie. En die 26% zegt iets over het aantal banken. Maar als het gaat om het naleven van de beloningsparagraaf bijvoorbeeld, is 90% van het marktaandeel, u hoort dat goed, 90% van het marktaandeel voldoet nu al aan de code. En Het probleem niet. is dat onder die 43% zitten ook een groot aantal kleinere banken, die uh, wat langer uh, tijd en uh, meer moeite nodig hebben om al die dingen te implementeren met een bank zit met tien man personeel, dan is het geen geringe opgave om dit te doen. Dan nou, zou ik juist zeggen, hoe kleiner de bank, hoe makkelijker het is. Nee, die zitten natuurlijk ook met, met regelgeving uit hun, van hun moederorganisaties. Dat is een wat langer en ingewikkelder proces. Die moeten terug naar het, uh, naar het thuisland voor allerlei goedkeuringen. Uh, alle Nederlandse banken, en dat is denk ik het allerbelangrijkste, de, de, daar waar de, zeg maar de Nederlander zijn rekening heeft lopen, daar is het op orde. 90 hè? in termen van marktaandeel is het 90%. En, en oh, okay. nogmaals 43 banken, Je moet zich goed bedenken dat daar heel veel kleine buitenlandse kantoren bij zitten. En toch denk ik dan, ja die 10%, waarom hebben die dat niet ook even voor elkaar gekregen? Of nou ja, even zo makkelijk blijkt het dus niet te zijn. Waarom is het zo moeilijk? Ja. Nou, nogmaals, omdat, uh, uh, omdat als je een bepaald beleid hebt, dat hetzelfde als grote banken hier in Nederland hun beleid in Amerika moeten implementeren, dan heb je te maken met de regulator daar. En dat is een lastig proces voor internationale opererende banken. Als je in een ver weg uh, land de, uh, de dingen ook moet afstemmen. Maar nogmaals, waar het om gaat, en daar ligt ook de zekerheid naar onze samenleving toe, dat uh, 90% uh, in termen van marktaandeel voldoet aan de code. Er zijn nog een groot aantal dingen die in de code uh, verder uh, zo'n uitwerking moeten vinden. De cultuur, dat is een wat langetermijntraject. Wat doet u daar precies mee, de uitwerking vinden nou ja, in de cultuur? Kijk, de, je hebt uh, cultuurverandering, het riskmanagement, uh, de uh, zeg maar deskundigheid van commissaris. Dat zijn allemaal dingen die gisteren ook aan de orde zijn geweest, waar de banken uh, zeer goed bezig zijn. Zijn we in implementatie. En dat is ook de reden waarom je niet eerder kan oordelen. Uh, dan dat je over het volle verslagjaar van 2010 uh, uh, uh, kan laten zien wat je gedaan hebt. En dat verslag van die monitoringcommissie komt in september uit. We zullen bij de jaarverslagen dit voorjaar al zien. Daar moeten banken rapporteren over hoe ze de code hebben geïmplementeerd. En de monitoringcommissie gaat dat nog eens controleren. En die komt dan in september met een eindverslag. En dat is ook afgesproken met de Kamer. Dus ik begrijp het ongeduld van de Kamer wel omdat het ongeschoten is geweest. Maar het is een afspraak die de Kamer zelf gemaakt heeft. Ja. Dus maar is moeten... gisteren, ja, gisteren is ook geopperd dat die code in de wet moet worden vastgelegd... om de banken te dwingen die regels na te leven. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is ook van raar misverstand. De Partij van het Arbeid... Nou, dat dus vast... zijn allemaal misverstanden. Ja, je moet in de wet, hij is in de wet verankerd. De wet schrijft voor... een burgerlijk wetboek ja. is vorig jaar veranderd... schrijft voor dat er een code moet zijn. En iets anders is of hij de code... wil omzetten in wetgeving. Dat is een heel slecht idee... Uh, dat vinden een aantal Kamerleden gelukkig ook, omdat wetgeving heel star is en eigenlijk de ruimte voor banken groter maakt. Met een code kun je dagelijks, ook aan de hand van het publieke debat, kun je de code bijstellen. Kun je uh, uh, uh, uh, uh, voor interpretatie uh, uh, verschillen beschermen. Dat kun je in het publieke debat, dat kun je uh, de media schenken de aandacht aan de aandeelhouders in het politieke debat. Dus zelfregulering is een veel flexibeler en veel doeltreffender middel dan hele strakke regelgeving. Strakke nou ja, hoe strakker, in... hoe helderder kun je zeggen? Ja. Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat er dan ook een sfeer ontstaat dat er buiten alles mag. En dat willen we juist met de code voorkomen. De code geeft ook veel meer aan wat de mentaliteit is en hoe het moet zijn. En dat je daarna hebt te gedragen. Regelgeving, dat is heel mooi. Je straatje schoongeveegd en gezegd, we hebben het geregeld. Maar dat leidt heel vaak tot een situatie dat buiten regelgeving dat je een scherp bescheiding krijgt. Dat buitenregelgeving geen controle is en binnenregelgeving wel. En met een code heb je controle over het totale veld. Kunt u zich voorstellen dat toch mensen denken, ja, zeg, het zal allemaal wel, het is allemaal, het zijn mooie praatjes die u verkoopt, maar intussen, uh, ja, het schiet niet op. Ja, nee, Doe dat, dat nou is, gewoon eens. Nee, nee, ik, ik sta je dat niet is mee. wel een beetje de beeldvorming, hè? Nee, nou ja, ja, nou heeft u precies uh, de quintessence van de zaak, zoals wij dat noemen. Wat is beeldvorming en wat zijn de feiten? En, uh, en, en neem voor mij aan, als het gaat om die implementatie, monitoring tenminste in het verslag gedaan, dat zijn de feiten. En de beeldvorming, ja, kijk, als wij beeldvorming ophangen aan wat er in Amerika gebeurt, over bonussen of weet ik veel waar, dan kunnen we in dit land bezig zijn uh, uh, tot in het oneindige. Waar het om gaat, is wat gebeurt hier feitelijk bij de grote banken. Dat is een traject wat goed op gang is en waarvan wij er ook helemaal zeker van zijn dat het dit jaar zijn beslag krijgt in een goed verslag. Die 90% betekent dat dat u eigenlijk voor op schema ligt? Uh, ik vind dat uh, een, uh, met name de grotere banken uh, veel sneller zijn geweest met de implementatie dan aanvankelijk dachten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Basel III-eisen. Uh, die moeten pas in 2016, geloof uh, ik, voor het eerst uh, uh, zeg maar helemaal op orde zijn. De grote banken zijn er al lang mee bezig. En en dat is ook een beetje... Ik, nogmaals, de maatschappelijke onrust veroorzaakt, veroorzaakt veel twijfel. En terecht de politie... Daar en op irritatie. Te maar die banken zijn niet gek. Die snappen heel erg goed dat ze, uh, dat ze in de pas moeten... Met, uh, met wat de lessen zijn geweest van deze crisis. Ja. Maar die beeldvorming is dus wel degelijk zo. Dus hoe komt dat dan? Verkopen banken hun... Uh, hoe ze het doen ja. gewoon niet goed? Ja, beeldvorming. Kijk, beeldvorming... Wij, ja, nou ja. U, u als journalist weet daar meer van dan ik. Wat ik ervan ervaar is dat er heel erg snel, he, dat bijvoorbeeld iemand roept... de woningspot is tot de rand gevuld. Dan hebben ze het over Barclays of Goldman Sachs in Amerika. Dat zijn geen Nederlandse banken. En als je dat nou gebruikt om je, je onrust naar uh, buiten te brengen... ja, dat is beeldvorming. Dat zijn geen feiten. We hebben het over de Nederlandse situatie. En die beeldvorming is natuurlijk heel lastig. Hè? Je, als je geschoren wordt moet je stilzitten, zeggen ze. Maar zo langzamerhand zullen we naar voren moeten kijken. Natuurlijk, de crisis heeft veel ellende veroorzaakt, veel geld gekost. Maar we moeten naar voren kijken voor een gezonde Nederlandse sector... die mee kan voor onze gezonde eigen Nederlandse economie. We kunnen niet zonder een goede krachtige sector. En de sector dat weet het ook ja. goed dat ze alleen maar kunnen overleven... als ze de lessen leren van deze crisis. Ja, houdt komende september, aanstaande september... 100% van de banken zich aan die bankencode? denkt u? Want als ik u zo begrijp, het zijn zoveel buitenlandse invloeden. Dat heb je niet helemaal in de hand. Nou, dat heb je niet helemaal in de hand. Maar uh, daar kunt u er absoluut van uit. Kijk, de code geeft wel aan dat je op uh, punten mag uitzonderen. Maar dat moet je dan ook uitleggen. He, je mag, uh, als je bijvoorbeeld zelf. Mensen in Hongkong hebben zitten die onder een heel andere regels vallen, dan kun je uitleggen wat je daarvoor doet. Maar uh, u kunt ervan uitgaan dat de bedoeling van de code, namelijk het, het, het implementeren van de lessen van deze crisis, dat dat zijn doel niet zal missen. Hoe denken eigenlijk die grote buitenlandse banken over die code die wij hier hebben ingevoerd? Nou, Nederland loopt voorop. Laten we dat ook eens een keer zeggen. De code is uniek in de wereld. Maar zijn ze een beetje gedegen om daaraan mee te werken? Ik wel dat die uit ellende is voortgekomen, maar je mag ook wat trots zijn op iets wat ellende voorkomt. En die, daar mogen we trots op zijn. Wij zullen internationaal ook, ook de politici, zijn best moeten doen om een gelijk speelveld te creëren. Dus de Europese regels moeten uh, ook op ons codeniveau komen. En dat geldt uh, intercontinentaal ook. Dat is een heel lastig traject. Maar vooralsnog loopt uh, Nederland daarin voorop. En daar mogen we ook best een beetje trots op zijn. Oké. Okay, Spreek spreken u in september weer als u komt met de uiteindelijke rapportage. Boelestaal, voorzitter dank. van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hartelijk dank. Graag gedaan. Ranking the News. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De Australische staat Queensland is nog maar net bekomen van de overstromingen van een maand geleden... en is nu alweer getroffen door de volgende natuurramp. Orkaan Yassi. Beide natuurrampen worden veroorzaakt door La Niña. Maar wat is dat, La Niña? Reinoud van der Born van Meteoconsult heeft het antwoord. La ninja is een periodiek terugkerende schommeling van de temperatuur... Van het zeewater onder de Evenaar en dan wel specifiek in het gebied tussen het zuiden van Amerika, Peru en aan de andere kant Australië en Indonesië. Er zijn periodes waarin die temperatuur in dat bewuste zeegebied veel hoger is dan normaal, dan spreek je van een El Niño. En er zijn perioden waarin die temperatuur veel lager is dan normaal, dan spreek je van een La Niña. En dat is wat er nu aan de hand is. Het voert te ver om uit te leggen waar het vandaan komt. Wel hoort er een hele sterke oostelijke passaatwind bij... die ervoor zorgt dat een bel met warm zeewater in de buurt van Australië... verder naar het westen opschuift en voor de kust van Australië komt te liggen. En het is dat warme zeewater dat er in Australië voor zorgt... dat het veel vaker en harder regent dan normaal. En ook dat die orkanen zoals die nu op Australië afkomt... Kunnen ontstaan. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland. Kro.nl voor uw minuut. Ranking de nieuws. Gaan we terug naar kerkraden. Want daar is Thijs Boelens. Meneer Papp, waar komt u? Ja. We zijn in mijn nulland Nuland. En we lopen een zware gietijzeren trap op naar boven. We liepen net door een zware uh, eikenhouten deur met uh, staalbeslag erop. En we lopen hier naar boven. En dan komen we een meter of twintig boven de grond. En dan komen we op de plek waar een gigantische lier uh, te zien is. dikke stalen kabels. En dat zijn de kabels van de lift. En daar we boven kwamen. En het materiaal weer bij vervoer. Ondergronds en van ondergronds naar boven. U heeft uh, 17 jaar in de mijnen gewerkt. Wat voor tijd was dat? Het was voor mij een prachtige tijd. Ik vond het erg toen het afgelopen was. Ja, kunt u uitleggen waarom u dat uh, zo erg vond? Dat was uh, zonder meer de kameraadschap. Dus uh, ook na de dienst, dat bleef, die vriendschap bleef toch nog altijd in werking. Ook uh, in de cafés of hetzelfde wat. Overal was... Uh, een vriendschap. Ja, want die kameraadschap die was er natuurlijk omdat je met z'n allen beneden zat en je was op elkaar aangewezen. Ja, je was zonder meer op elkaar in, aangewezen. Ja, dit is mijn schacht Nuland. Hoe uh, diep gaat dat hier naar beneden? Uh, wat was het? Z ik geloof het al even. Ja. 200, 270 uh, meer is graag nee, want U, uh, u was uh, een mijngangenmaker om het zo ja. te zeggen. U had niet de kolen omhoog, maar u uh, schoot de gangen. Ja, in het, in het steen. In de steen de gangen, in de steen. Dus uh, er waren nergens koele uh, te zien. Ja. U zegt uh, de kameraadschap was geweldig. Ik verlang ook eigenlijk een beetje terug naar die tijd. En dat is eigenlijk nou precies een beetje het probleem hier in, uh, in Limburg als het gaat om de geschiedenis van die mijnen. Er zijn zoveel almeenwerkers die die tijd zo ontzettend leuk vinden dat ze zelf een collectie zijn gaan aanleggen, dat ze zelf informatie aan het verzamelen zijn. En daardoor weet, uh, weet eigenlijk niemand wat er nou precies is en daarom is hier nu een nieuw project opgestart. Mijn verleden, mijn toekomst en Leen Roels, jij bent het projectleider daarvan. Wat wilt u daar nou mee bereiken? Nou, de bedoeling, uh, er zijn drie, drie fases in het project. Eén, een collectieverhaal. We willen uh, de collecties in de regio allemaal inventariseren en op een systematische manier ontsluiten. Een tweede deel is digitalisering. We willen het eigenlijk uh, online zetten om een groter publiek te bereiken. En een derde fase zijn uh, publieke uh, public events ja. om eigenlijk in de regio heel veel aandacht te trekken. En uh, ook voor uh, een heel breed publiek. Uh, maar hoe kan het nou dat... dat uh... ...dat die geschiedenis en al die uh, zaken zo ontzettend verspreid zijn? Nou, er waren twaalf mijnen. Dus, en uh, de, de, de, de werkwijzen in die mijnen verschilden ook allemaal. Je had de staatsmijnen, maar je had ook de particuliere, de oranje mijnen Die hadden andere werkwijzen. Dus er zijn heel veel verschillen toch in dit beperkte gebied, om het zo te zeggen. Er is, er is een oostelijke mijnstreek, maar er is ook een westelijke mijnstreek... En uh, het zou fijn zijn om, om ja, dat samen te brengen en ook die diversiteit te omarmen. Oké, okay, nou, ik wens u veel succes mee. weggaan gaan naar beneden. We zitten die 20 meter hoogte. Gaan we naar beneden, meneer Paffen. Zoals u dat uh, jaren geleden ook heeft gedaan. En, uh, nou, laat het maar gaan. Tja. Ja. En zet het apparaat dan maar uit, want ik denk niet dat de verbinding dan stand houdt. Dankjewel, Thijs Boelens. Straks, Italiaanse jagers kunnen niet richten. Eerst nu het goede nieuws. Positive Nieuws Network. In Tilburg is criminaliteit verleden tijd. De politie heeft namelijk een ingenieus computerprogramma ontwikkeld waarmee misdaad is te voorspellen. Waardoor we eigenlijk toch wel kunnen gaan voorspellen van nou, als we nou mensen moeten gaan inzetten om misdaad te voorkomen, dan moeten we op die en die plekken zijn. Als je het weer bijvoorbeeld ingeeft. Dan is een broeierige zomerdag geeft meer kans op geweld. als een, uh, een dag waarop het stortregent. Want dan wil iedereen gauw naar huis. En dan hebben ze geen tijd om ruzie met elkaar te maken. Ja, en op zaterdagavond is er meer geweld in de binnenstad. Daar heb ik toch geen computer voor nodig om dat te voorspellen? Nee, dat klopt. Dat klopt. Nog één nachtje slapen en dan is het alweer de vijfde editie van De Warme Truiendag. De vijfde editie? Ja. En uh, nou, het is uh, vrij spontaan opgekomen uh, ooit om dat te doen. En uh, wij keken ook naar onze zuiderburen. De Belgen die, uh, die hebben al langer een uh, dikke truiendag. Oh. En uh, nou, zo kun je soms ook wat van elkaar leren. En wij dachten toen, nou dat uh, zou hier ook leuk zijn. Er waren een aantal initiatieven toen uh, gepland. En toen uh, hebben we die eigenlijk meteen spontaan onder de noemer... Uh, warme truiendag uh, gezet. En uh, nou, dat werd publicitair ook echt uh, leuk opgepakt. En, uh... Ja, en wat gaan we doen die dag? Uh, nou, er gebeuren heel veel dingen in het land. Uh, een aantal projecten die we zelf hebben geïnitieerd of mee hebben geholpen. Ja. Uh, we gaan uh, uh, een aantal plekken in Nederland gaan we een winkeldeurenactie houden. Hm. Uh, we gaan er een, uh, uh, hoe heet dat, we gaan wat winkels langs, ook samen met stoere vrouwen. Stoere vrouwen? Dat, dat zijn... Uh, uh, vrouwen die de, de duurzame consument eigenlijk vertegenwoordigen, ja. een stem geven. En laten zien dat uh, duurzame shoppen hartstikke leuk is en helemaal niet moeilijk. En uh, nou ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk, want uh, daarmee gaan we ook... Uh, uh... Wat, wat, wat we nu voor gebruiken is van, om te kijken van waar zetten we onze mensen in. En je kunt je voorstellen ook dat als we uh, op één plek zorgen dat we aanwezig zijn dat de criminaliteit zich verplaatst naar een andere plek. Het is dus Net als met een waterbed, je drukt op de ene plek, dan gaat het om naar beneden... maar dan komt het op een andere plek omhoog. Ja. En ook die plekken brengen we in kaart. Dus dat betekent dat we die tien mensen die we bijvoorbeeld in kunnen zetten... voor een bepaald uh, toezicht, dan gaan we ze niet alle tien daar wegzetten. Want we weten nu ook waardoor de drukpunten omhoog komen... Uh, dan gaan we daar ook mensen in zetten op die andere plekken. Ja, maar ik denk, het blijft een waterbed-effect. Dus als je daar dan mensen in zet, dan wordt dat waterbed toch alleen maar groter... in de zin van dat het dan ergens anders weer naar boven komt. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. En we vragen scholen om die dag de verwarming 1 graad lager te zetten... en iets warmere kleren aan te trekken. Ja, ja ik, ik vind het toch een beetje min, om om die kinderen te laten blauwbekken voor het klimaat. Absoluut niet. De meeste kinderen hebben te warm en dat is ook slecht voor de leerprestaties. Zo van als je maar hard genoeg werkt, dan krijg je iets vanzelf warm. Alsof ze het ijskoud moeten hebben om te begrijpen dat het klimaat verandert. Wat zeg je? Waarom schrijf je niet verder, Jantje? Omdat mijn pen aan het papier vastgevroren zit, juf? Wat is dat voor mentaliteit? Um, nee, ik denk niet dat ze het koud krijgen. Want als je de verwarming maar één graad lager zet, en dat is ook de bedoeling, één of twee graden lager... en wat warmere kleren aantrekt, dan heb je het echt niet koud. Het goede nieuws werd u aangeboden door Sander Bartling. Elle n'est pas donnée à tout le monde, la chance de s'aimer pour la vie, dix ans, dix mois, dix secondes, et nous voici à plonger dans les autres troubles de mes souvenirs lointains. Si quelquefois je vois double, c'est que l'enfance me revient. Double vie, double silence Double sens et double jeu Silencieux, le cœur balance Pourquoi les parents sont-ils deux On voit du pays, on voyage Chaque semaine et chaque été Des souvenirs qui déménagent Et qu'on ne peut pas raconter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 De quartiers, de gâteaux, d'anniversaire, multiplier les pères et mères, n'a pas que des mauvais côtés. Avant les autres, j'aurais su que le seul sentiment qui dure, c'est le chagrin d'une rupture, où je n'aurais jamais rompu.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 Double enfance van Julien en Claire. Het is uh, bijna zes minuten voor tien. Italianen zijn gek op jagen. Alleen niet zo handig erin. Alleen al dit seizoen zijn er 35 mensen gedood tijdens de jacht. en 74 gewond geraakt. De Italiaanse minister van Toerisme, Michela Brambilla, wil daar nu paal en perk aan stellen. en de regels voor de jacht aanscherpen. Goedemorgen Hedwig Zeder, correspondent in Italië. Goedemorgen. Schieten ze nou ook al op elkaar in Italië, die jagers? Ja, dat is het inderdaad, uh, want daar zitten die ongelukjes uh, in. De ene jaar schiet de andere neer. Ik weet nog dat we op de eerste dag van de opening van het jachtseizoen in september... 2010, toen uh, werd een 64-jarige jager gewond geraakt. omdat zijn 66-jarige partner uh, hem voor een fazant aanzag. En inderdaad uh, zo schoten. Nou, oh, die moet iets aan zijn ogen doen volgens mij. Maar is het onkunde of is er wat anders aan de hand? Nou, dat is het wel een beetje onkunde. Maar ook, uh, ja, er wordt natuurlijk geschoten. Dus het is niet helemaal zonder gevaar. In de bossen, s ochtends vroeg, het dus wat donker. Uh, ieder jaar is het zo dat er toch een twintigtal uh, doden bijvallen. Uh, in die vijf maanden dat het jachtseizoen maar geopend is. Maar niet alleen jagers, soms zijn het ook gewoon uh, ja, voorbijgangers, uh, voetgangers... Uh, mensen die aan het wandelen zijn met de hond uh, of uh, fietsers. Uh, er is maar fietser uh, doodgeschoten dit jaar. Ja. Nou jagen wij in Nederland ook, maar 20 doden of 35 doden zoals dit jaar... dat horen we niet zoveel. Ja, ik weet niet uh, waar het probleem zit. Uh, ze zijn misschien niet zo, uh, niet zo handig of de regels worden niet, uh, niet goed nageleefd... Uh, er mag in principe gejaagd worden, maar binnen een straal van, uh, buiten een straal van 100 meter vanaf uh, bebouwde, bebouwde kom, hè, dus vanaf de huizen. Ja, er wordt ook over gedacht om misschien uh, bossen af te zetten uh, als het jachtseizoen geopend is. Dat er geen, uh, geen wandelaars meer kunnen komen, geen fietsers meer kunnen komen. Maar ja, als de jagers op elkaar schieten, dan kun je dat ook niet voorkomen. Zelf zeggen de jagers overigens, uh, ja, het is nu eenmaal een sport... Uh, daar gebeuren ongelukken bij. Zij spreken het aantal 35 doden, spreken ze overigens tegen. Ze zeggen dat het er 22 zijn. Want bij die 35 zitten ook mensen bij die aan een natuurlijke dood zijn overleden. Een, een hartaanval bijvoorbeeld. <laughs> en zeggen ze, ze vergelijken... Een hartaanval op het, de... het moment dat het schot werd gelost. Ja, misschien. Ze vergelijken het ook met andere sporten. In de wintersport uh, vallen er ook jaarlijks uh, een dertigtal doden. Bij watersport is dat nog veel erger. Dan heb je het over 127 doden het afgelopen jaar. Maar niemand denkt eraan om de skipistes uh, ski uh, te sluiten of uh, de zee of de zwembaden dicht uh, te gooien natuurlijk. Dat, uh, dus dat is een beetje hun weerwoord. Het is een en daar zitten we eenmaal risico's aan vast. Ja, it's all in the game en over tot ja. de orde van de dag. Dat is wat ze zeggen, ja. Maar toch wil de minister van Toerisme de regels voor de jacht nu aanscherpen. Wat wil ja. ze dan? Nou, zij is in ieder geval zij is een dierenliefhebber. En heeft, vorig jaar heeft ze de regels al verscherpt. Uh, namelijk bijvoorbeeld dat het dus niet uh, binnen een straal van 100 meter van bonengebieden mag gebeuren. Maar alle kritiek uh, die ze krijgt is toch van alle regels die je maakt op papier... en die je in het parlement afspreekt, die zijn allemaal mooi. Uh, maar als de controle uitblijft, dan heeft het geen zin. En er blijkt helemaal geen controle te zijn. Dus ze maken eigenlijk mooie sier tijdens het politieke debat. Want de grote meerderheid van de Italianen is ook tegen die jacht. Dus iedere keer als er zo'n politiek debat is... Dan, uh, ja, dan kun je punten scoren als je, als je streng bent en regels aanscherpt. Maar het heeft nauwelijks uh, effect. Nu heeft ze wel onlangs gezegd in een televisieprogramma dat het taboe om over de afschaffing van de jacht te praten... dat dat taboe wel doorbroken mag worden. Dus wat dat betreft wil zij het debat nog wel een keer openbreken... om over de afschaffing van de jacht te spreken. Dus we zullen zien of dat voor volgend jaar misschien gaat spelen. En op de agenda staat, oké, dankjewel, Hedwig Zwedijker vanuit Italië... over de dodelijke slachtoffers bij de jacht. We gaan naar het nieuws van 10 uur en daarna zijn we bij u terug. Tot zo.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 Mensen, we hebben een prima jaar gehad... waarin we bovendien een paar zaken goed geregeld hebben. Zoals de pensioenen. En hey, Roderick? Lekker golven. Lisbeth, Patagonië. Fantastisch. En Bob? Nog 35 jaar en dan zeilen, jongen. Kop in de zon, haar in de wind. Goed voorbereid genieten van iemand anders...